Meerdere mails waarin één van de architectenbureaus is gezeten. Niet eentje, maar meerdere. U ziet ook een mail van meneer Demmers aan meneer Van de Graaf. En dan gaat het over de mail van één van onze inwoners. Ik ben even de naam, dat is meneer Kanger. De reactie van de wethouder vindt het college ongepast. Zo spreek je niet over een inwoner. Ik blader even door. Ook een mail van 20 juni 1833. Graag beide stukken naar de projectleider in overleg in je groep. Lijkt me duidelijk. Zonder dat dat wordt gedeeld. Een mail van 25 juni. Van de wethouder Demmers aan meneer Van der Graaf. Met cc aan een van de architectenbureaus. Deze brief bevestigt mijn eens terecht... dat de Watertoren-CV toch een andere relatie heeft met de gemeente Zandvoort... dan de overige inschrijvers. Nog even los van de feitelijke juistheid van die stelling... hier loop je het risico dat je een juridisch oordeel velt. En dat is niet aan de wethouder in die positie, met alle respect. Dus daarmee loop je het risico dat je hem bindt. En dat is niet... De verantwoordelijkheid van de wethouder. Ook een mail. 3 juni. Bel me even nog even wanneer we weer met elkaar een bakkie kunnen doen. Dat roept allemaal associaties en beelden op. Ongewenste beelden. Zo kan ik nog wel doorgaan, want u ziet een stapel met mails waarin vergelijkbare patronen zijn. En ik zeg u dit, en ik citeer het zo letterlijk... omdat dit voor het eerst bij mij aan de orde kwam... wat ik heb u ook geschreven op de vrijdagmiddag. Ja, en dan ben je behoorlijk verbaasd als je dit leest. Want ja, dat is inderdaad niet eerder gedeeld op deze wijze... Met geen van de collegeleden. En dat doet wat met je vertrouwen. En ja, collegeleden zijn mensen. Dus je hebt het erover. Dus is er inderdaad die middag een spoedcollegeoverleg geweest. En vervolgens hebben we dat over het weekend heen getild... om er allemaal nog eens over na te denken. Zoals je van een verantwoord bestuur mag verwachten. En zijn we daar de maandag op verder gegaan. Want het beeld wat toen ontstond, en dat hebben we ook gezegd... Kijk, dat de Watertoren cv een aparte positie heeft, dat betwist niemand. Maar we hebben hier een traject met drie architectenbureaus... aan het begin van dit jaar afgesproken, volgens mij... wat open, transparant, met een gelijk speelveld is... om tot een keuze te komen. En daar heeft iedereen zich aan gebonden, aan dat traject. En in die context is de inhoud van die mails dodelijk. Ik kan geen ander woord gebruiken. Dat is onacceptabel. Want daarmee wek je minimaal de schijn... dat je op een andere manier aan het sturen bent. Ik kan ook geen ander woord gebruiken. En daar hoef je helemaal geen deskundige voor te zijn. Dit is niet hoe je als bestuur van deze gemeente je wilt associëren. Dat is wat het college heeft gezegd. En inderdaad in zwart-witte bewoordingen. En ja... Dat mag je ook van een college verwachten als je een team hebt. En ja, dan gaat het er ook hard aan toe in zo'n discussie. Maar niet zodanig dat er iemand met een mes op de keel wordt gezet... of een pistoolschot of wat dan ook. Dat werp ik verre van mij. Maar we zijn wel duidelijk geweest op de maandag. Volstrekt duidelijk. Want je voelt je namelijk niet prettig. Dit zijn dingen waar je hard hebt gewerkt... Aan zo'n geweldig moeilijk dossier om dat transparant te doen. En dan klapt dit in je gezicht uiteen. Ja, dat is ingewikkeld. Dan voel je je ook al wat. Helemaal met u eens. Net als u. En dat rechtvaardigt niet in onze optiek. En ik zeg nadrukkelijk onze. Want ik snap echt dat ik als burgemeester en portefeuillehouder een voortrekkersrol daarin heb. Maar dit is een gezamenlijk gedragen besluit in essentie. En dat is ook de reden waarom ik net zei, ja, de duiding leg je hier neer. En alle details van de discussie, het maakt mij niet uit. En ja, er zit altijd tussen het bestuursrecht en het strafrecht een zekere spanning. Ik neem dat risico wel. Want als er iemand een klacht tegen mij indient, dan ga ik het wel zien. Maar ik hecht wel aan deze duiding, op dit punt. En die kan gegeven worden, ook door meneer Demmers. En dat is waarom wij kiezen voor die duidelijkheid, want die beeldvorming kan gewoon niet. Ik kan het niet helderder zeggen. Namens het hele college en ook als bestuursorgaan burgemeester. Dat is ook waarom het college inderdaad heeft gezegd, maak nu je keuze maar. En waarop meneer Demmers heeft gezegd, dan bied ik mij ontslag aan. En zo staat het ook in de brief. En het is zijn verantwoordelijkheid om dat hier toe te lichten. Dat is zijn keuze geweest. En ik werp ver van mij dat wij onredelijke druk hebben uitgeoefend. Verre van dat. En als dat zo is, en dat blijkt uit het onderzoek, dan accepteer ik de consequenties. Laat ik daar ook volstrekt duidelijk in zijn. Want ja, u mag zich realiseren dat de positie van de burgemeester ingewikkeld is. Want je bent al die belangen aan het wegen. Besturen is ook elkaar af en toe de ruimte geven binnen een zeker kader om de juiste dingen te doen. En dat gaat niet zoals u dat individueel allemaal zou doen. Dat is niet de vraag hier. De vraag is, hebben we het goede gedaan voor de gemeente Zandvoort? En dat is een redelijkheidstoetsing. Dat is hier de vraag. En dat is een bestuurlijke afweging. En de andere vraag die ertussen doorloopt... en daar heb ik op geacteerd door een extern onderzoek te doen... de kernvraag is, heeft het de besluitvorming beïnvloed? Dat is een deskundige vraag. Met al respect voor u, voor iedereen, ook voor mezelf... Ik wil daar niet over oordelen nog. Daar huur je een deskundige voor in, om die kernvraag te beantwoorden. En dat onderzoek is breed. Hij spit zich toe op die beïnvloeding. Maar de scan is breed en er worden meerdere mensen in meegenomen. En dat onderzoek komt hopelijk eind november. En ja, dan treffen we elkaar hier weer om het erover te hebben. Wat betekent dat en wat gaan we ermee doen voor deze gemeenschap? Dat is de essentie volgens mij. En ik ben nog niet uitgesproken, maar ik neem even een slokje. Want ik ga het nog iets langer maken. Dus de eerste vraag is de bestuurlijke verantwoording. Ja, die kunnen we hier afdoen. Dat staat los van strafrecht, los van onderzoek en dergelijke. En dat moeten we ook splitsen. En ja, u heeft gemerkt aan mij dat het met mij iets doet. Want ook ik heb pijn in het hart over dat Watertorenpleintraject. Hoe krijgen we dat weer op de rit? Daar is dat externe onderzoek ook voor nodig... Want dat gaat uitmaken in hoeverre dat voor partijen relevant voor de beïnvloeding is. Ja of nee. Dat heeft juridische consequenties. Ja, kunnen we op dit moment nog niet overzien. Moeten we ook niet gaan doen. Is onverstandig. Want die fase zitten we nog niet in. Die gaat komen. Dat is helder. De fase waar we nu in zitten is dat een college zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. Dat een wethouder heeft gezegd, dan pak ik ook mijn verantwoordelijkheid. Dat is het. En de kern heb ik nu geduid met deze mails. En dat heeft te maken, bottom line met vertrouwen. Dat vertrouwen is ernstig geschonden. Daar kun je allemaal mooie woorden aan besteden van bestuurlijke integriteit en dergelijke. Dat kan. Maar essentieel gaat het erom, dit vertrouwen wij niet meer op deze manier. Dit is te ernstig, daar kan niets worden weggepoetst. En u heeft gelijk, ik krijg het niet meer uitgelegd in de samenleving. En daar trek ik een streep. En met ik bedoel ik het college... Laat ik daar volstrekt helder in zijn. En u mag alles onderzoeken wat u wilt. Maar de vraag is of u daarmee deze samenleving een dienst bewijst op dit moment. Dat geef ik met u mee. Ik heb het al eerder geschreven. Ik sta daar helemaal open voor. Maar of het iets oplost, daar plaats ik een vraagteken bij. Want ook daar is soms rust en even nadenken misschien wel verstandiger. En ook eens kijken wat gaat dat onderzoek leiden daartoe. Want ja, het college levert alle stukken die worden gevraagd door het onderzoeksbureau aan. En een van de vragen is al via ons gekomen, via wethouder Demmers, want die is geïnterviewd. En ja, die heeft ook alle verslagen en alles onder geheimhouding. Want we hebben geen enkele behoefte om daar iets aan te doen. Nee, die onderzoekers moeten hun werk doen en een rapport afleveren. Ik ga even de vragen bijna. Mevrouw Geurensson heeft een aantal dingen gezegd over de schijn op het Watertorenpleindossier. dossier. Nou, u heeft gemerkt dat ik dat herken. Daar heb ik ook in de samenleving mensen uh, aandacht voor gevraagd, ook uitgelegd. En zeker het, jaar, het, het laatste half jaar kreeg je ook die vragen. En wij hadden ook in het college het gevoel dat dat goed ging. Er was ook ambtelijk een knip gemaakt in die hele voorbereiding... om dat strak te sturen. En nogmaals, het is niet van belang of de Watertoren Cv een aparte positie heeft. Nee, u heeft een kaderstelling meegegeven en die was helder. En ja, daar wordt natuurlijk regelmatig in het college over projecten gesproken. Ook over het Watertorenplein. Maar niet die essentiële mails en de eenzijdige informatie, meneer Berendsen. Een terechte vraag van u. Die zijn daar niet aan de orde gekomen. Maar we hebben het wel gehad... Over hoe gaat het met dat project en hoe sturen we op dat gelijke speelveld. En daar ook op gehamerd. Want daar is ook het onderdeel van het team dat je elkaar daarin stevig houdt. Maar informatie die je niet kent is wel buitengewoon ingewikkeld om daarop te sturen. Ik geef het u maar mee. Dus u mag mij de vraag stellen, verwijt u uzelf iets? Dan zou dat kunnen zijn, denk ik. Ik denk maar even vrij moedig hardop. Heb ik de signalen die er waren heb ik voldoende duidelijk doorgevraagd. Want natuurlijk vraag je daarop door. Maar je wilt anderzijds ook op vertrouwen sturen. Je wilt ook portefeuillehouders de ruimte geven. Wij hadden ook op zware projecten... en hebben nog steeds een beveiliging met een secundus. Dat is wethouder Bluis op dit dossier. En ook die had dezelfde klap in zijn gezicht. zijn even mijn woorden. Hè? Want wij waren daardoor verrast. En ja, dat komt dan... Door een wet openbaarheid van bestuur. Een prima wet. En meneer Berendsen heeft gelijk, dat wil je ook sneller doen. Maar soms is die vraag zo open, dan mag je als gemeente ook een nadere vraagstelling duiden. Dan ga je in overleg met die betrokkenen. En ja, er komen regelmatig WOP-verzoeken binnen. Dus het is af en toe even buffelen. En dan duren dingen soms wat langer. Is ongewenst, helemaal met u eens, maar dat is wel de werkelijkheid. Waarmee we moeten... ...roeien. Ik blader even door... ...om te kijken of ik de belangrijkste onderdelen... ...want ik probeer hem echt op hoofdlijnen... ...met u door te nemen... ...heb besproken. Ik heb u het proces geduid... ...en ja, ik ga u daarbij toelichten waarom wij op maandagmorgen ook moesten kiezen. Want de maandag daarna, dat is vijf werkdagen later... stond het kort geding met een van de andere architectenbureaus. En het is onbestaanbaar voor het college... dat deze informatie daar niet gedeeld kon worden. Zo ga je niet om met een rechtbank. Dus wij moesten in allerijl ook dat gaan borgen... om te kijken, kunnen we die zitting laten uitstellen? En ja... Dus er was ook nog een, een reis. En ja, dat maakte het ook ingewikkeld. Dus wij zijn ook in allerijl gaan organiseren. En ja, wij trekken niet gelijk een blik ambtenaren open. Het mooiste is dat je dan binnen een week een verantwoordingsdocument hebt. Ben ik helemaal met u eens. We hebben gekozen voor een alternatief om de fractievoorzitters te informeren... met beperkte geheimhouding in de tijd die afloopt. Dat kan ongelukkig zijn overgekomen, kan allemaal. Maar dat was de intentie. Daar wil ik op afgerekend worden. Niet op de interpretaties van een ander. Daar moet u iemand anders op aanspreken. Niet mij. En dit is in dit huis zoals we globaal met elkaar omgaan. En ja, daar mag u van afwijken. Maar dan moeten we het aan de voorkant erover hebben. Want anders verrast u mij als voorzitter. Dus dat is... ...in het seniorenconvent gedeeld. En ja, daar heeft meneer Demmers ook de gelegenheid gehad om zijn verhaal te doen. We zijn mensen met elkaar. Daarom heeft hij dat hier ook gezegd. Dat klopt helemaal. Even kijken, meneer Paap. Amtelijke correspondentie wordt niet gedeeld met derden... ...tenzij ambtenaren dat zelf doen. Je moet je rol als wethouder kennen. Dat doe je niet. En als je het wel doet, bespreek je dat aan de voorkant... Je overlegt dat. Dat is gewoon normaal fatsoen. En eerlijk gezegd, de code, of het nou wel of niet in de gedragscode staat... het staat gewoon in de inleiding dat je je netjes moet verdragen en die schijn moet vermijden. Ik vind dat niet zo wezenlijk. Meneer Kramer heeft mij volgehouden... Mogelijk is artikel 2.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht, daar staat dat als je vertrouwelijke informatie hebt, moet je daar prudent mee omgaan, zo niet dan ben je mogelijk een strafbaar feit. Ja, dat gaat ook in dat onderzoek mee. En als dat voor mij geldt, dan komt dat vanzelf uit dat onderzoek. Ik heb u net het spanningsveld geduid tussen enerzijds strafrecht en anderzijds besturen. Dat klopt. Ik ben nog even aan het spieken of ik iets essentieels ben vergeten. Volgens mij heb ik de kern weergegeven. Ja, ik heb de neiging om in te gaan op wat de wethouder heeft gezegd. Uh, ik ga er echt alleen uithalen, want ik heb al aangegeven hoe we daarover gesproken hebben. Ik heb u net geduid... ...dat dat gelijk speelveld en dat open en transparant uit een van de mails blijkt... ...dat dat in mijn beleving niet zo is. Dat is een keuze. <Klacht> uh, er is uitbundig gesproken over die 3000 vierkante meter. Volgens mij was het geen kader. Er zijn ook vragen over gesteld. Daar zou eventueel de wethouder uh, secondes nog iets over kunnen zeggen... ...als u daar behoefte aan heeft. Uh, er zijn andere afspraken gemaakt... En is er een tijdprobleem, dat kwam ook aan de orde. Dat heb ik u net geduid. Ja, wij zaten voor een bijna onmogelijke opgave. En ja, dan loopt niet alles goed. Dat klopt helemaal. En het is uw verantwoordelijkheid om die controle te doen en te toetsen zoals ik hem net heb geduid. Met wel wat bewegingsvrijheid voor een bestuur. Want het is niet het toetsingskader... ...hoe ik het zelf zou doen. Nee, het is een breder kader. Daar wil ik hem in eerste instantie bij laten. Ik kijk nog even of een van de collegeleden daar iets aan wil toevoegen. Heeft u vragen ter verduidelijking? Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Bedankt voor deze heldere uiteenzetting. Zeker uw eerste woorden met zeg maar, de citaten die u opnoemde uit de mailwisseling. Ja, dat, dat zijn dingen die inderdaad uh, niet uh, gepast uh, zijn. Ik denk dat we daar uh, met z'n allen wel over uh, eens uh, kunnen, kunnen zijn. Um, maar anderzijds, u bent degene die het uh, onderzoek... Uh, de opdracht daarvoor heeft gegeven. Maar eigenlijk ook in uw eigen bewoordingen... Uh, ik, ik weet niet of ik het als probleem moet, moet zeggen... bent u ook onderdeel van het, van het, van het hele proces geweest. En, ja. En in dat, dat opzicht... Zou u het, tenminste, en ik ben van mening dat dat, dat, dat onderzoek... vanuit de Raad zou moeten worden uh, gevoerd. Hè? Dus, dus dat wij die controlerende taak moeten hebben. Dus dat, kijk, u zegt zelf ook, ja, heb ik mezelf zelf uh, schuldig gemaakt aan een aantal dingen. Maar u bent nu wel degene die, zeg maar, de contactpersoon is van, van, van het onderzoeksbureau. Dus ja. zou u, of tenminste, zou het niet beter zijn, volgens u om dat onderzoek te laten uitvoeren door de gemeenteraad? Nee. Wilt u een duiding daarbij, meneer Kramer? Ja, Zal graag. Ik, het toelichten? Nee, ja. Waarom, ik zat u nou een beetje te plagen. het is een goede vraag. En ik ben ook blij dat u hem stelt, want ik ben hem vergeten in de eerste uh, introductie. Uh, dit, dit, het is... Het, het kan met meerdere kanten. Je zou ook met een commissie uit de Raad kunnen werken. Dat kunnen we alsnog gaan doen. Hè? Want ik heb echt niets te verbergen. Dus als u zegt dat voel ik prettiger. Dat je met een commissie van de Raad een begeleidingscommissie gaat doen. is prima. gaan we gewoon doen. Het ingewikkelde is alleen dat u zich moet realiseren. De kernvraag is. Zo staat die ook geformuleerd. Dat heeft ook weer met de juridische context te maken. Is het relevant of geweest voor de besluitvorming? Vooral in de Raad. En dan... En daar ben ik wel onderdeel van als procesbegeleider, maar niet in de besluitvorming. Vandaar dat ik hem op die kant anders heb ingestoken. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik duid hem even door, ik heb uw vinger gezien. En ook op die kant het onderzoek in die zin doe. Maar ik ben, met alle plezier uh, maken we een vertegenwoordiging vanuit de Raad. En dan kunnen de fractievoorzitters of iemand anders meedenken. Dat vind ik prima. Maar u kunt ook nog even wachten tot het onderzoek er is. En daar... De, zowel de, de onderzoekers als mij op bevragen hoe ik daarop gestuurd heb. Dat is ook hartstikke goed. Prima. Dus ik probeer u alleen een aantal alternatieven aan te reiken... met als vergezicht de kernvraag is, is de raad beïnvloed of niet? En dan voelt het niet goed als je dan de raad opdrachtgever laat zijn. Ja, voorzitter, ik denk dat er dan al een verschil van mening is... over wat de kernvraag van het onderzoek moet zijn... Ik, ik denk dat het juist meer gaat over of wij op de juiste en op de volledige manier zijn geïnformeerd in dit hele proces. Als we nu het proces... Mijn fractievoorzitter heeft het net heel duidelijk verwoord hoe dat proces is gegaan. Uh -huh. nou, er kan op meerdere momenten is daar ook het college in beeld geweest. Want het, het is niet alleen de heer Demmers geweest. Het is ook zijn voorganger mevrouw Tjallik, geweest... die al met uh, de, de, de keuze van, van springtij is gekomen. Dus, en wanneer Wathorsvee echt een bijzondere positie heeft... en daar is waarschijnlijk geen discussie over als ik uh, de heer Demmers hoor... dan denk ik dat wij toch wel moeten weten... of wij op de juiste en volledige manier zijn geïnformeerd... En, en, en die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden. Uh, maar die vraag, de vraag is ook of die op dit moment aan de orde is. Uh, omdat hier de bestuurlijke verantwoording is over het aftreden van wethouder Demmers. Daar heeft u zelf om gevraagd. En ik, ik houd u maar even aan uw eigen kader, hè, wat u heeft meegegeven. Dat is een terecht kader, denk ik. En mijn suggestie zou zijn, want er loopt geen bloed uit... Wacht dat onderzoek even af, want mijn vermoeden is dat er een aantal aspecten in meegenomen worden. En dat is ook een beetje waarom ik uh, heb aangegeven dat we volgens mij als raad en college aan het begin van dit jaar... een soort herstad, dus dat zijn even mijn woorden, hè, geen juridische duiding, hebben gemaakt om dat te borgen. Dus ik denk dat die vraag gaat komen, wel of niet. Dus daar heeft u nog de tijd voor zonder dat u rechten verliest... En dan is het ook de vraag, dat geef ik u ook mee ter overdenking, gaat u dat dan zelf doen of laat u dat doen? Want als u het zelf doet en u heeft het over de schijn, dan kent u wel het verhaal van de slager, die heeft altijd fantastisch vlees als je het aan hem vraagt. Nee, maar ik, ik geef het u maar mee, hoeft u nu niet op te reageren, maar het is denk ik goed om daar ook over na te denken als dat nodig is. Um, staken er staken nog andere mensen hun vinger op. Als er nog een vraag... Meneer, meneer Paap. Ja, voorzitter. Ja, Kijk, wat er, wat er nou allemaal precies gebeurd is... zal het uh, externe onderzoek uh, uitwijzen uh, de komende maanden. Maar uh, waar ik nou niet echt helemaal blij mee ben... dat is uh, hoe meneer uh, nou, Van mij je nog wetten houden... want hij hmm. heeft uh, zoveel dagen nog uh, te gaan... Dus uh, hoe uh, wethouder Demmers zijn uh, eigen verantwoording heeft genomen, he? uh, uh, uh, dat heeft hij niet vrijwillig gedaan. Laten we gewoon uh, eerlijk zijn, er is gewoon gigantisch druk op hem uitgeoefend. Ik vind het niet democratisch dat een college een uh, wethouder eigenlijk op die manier de laan uitstuurt. Want zo zie ik het eigenlijk. Een wethouder wordt gekozen door de raad en wordt ook ontslagen door de raad en niet door het college. Dus ik vind gewoon dat hier geen zuivere koek gespeeld is. Ik vind gewoon dat meneer Demmers nu moet opstaan om te zeggen... ik trek mijn ontslag in, ik, eh, uh, ik wacht het onderzoek af... en daaruit neem ik mijn verantwoording. Uh -huh. En dan is het aan de raad en niet aan het college... om uh, straks er iets van te vinden. Dank u wel. Volgens mij geeft u een mening stelt u geen vragen mij? klopt Nou, voorzitter, dat is een mening en daar wil ik uh, straks... nou, daar wil ik eigenlijk uh, naar uw beantwoording wil ik uh, een schorsing van een minuut of tien. Mm. En dan wil ik met alle raadsleden even apart uh, zitten hoe we dit gaan aanvliegen. Ja, we gaan de schorsing wel. wel doen, maar na de eerste termijn... want er zijn nog meer mensen die hun vinger hebben opgestoken. Ik ben net iets eigenwijzer nog soms, uh, meneer Paap. Kijk, in, het, in ons democratisch stelsel heeft ieder bestuursorgaan zijn eigen verantwoordelijkheden. En daarin, de daarin aanwezige mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Dat heb ik u net geprobeerd te duiden... En dan staat het ook, ook of u dat nou leuk vindt of niet... de mensen in het college vrij om hun consequenties daaraan te verbinden. Ik kan het niet mooier maken. Dat is de essentie. Voorzitter, dat snap ik allemaal wel. Ja, nou, het is niet... Nee, ik vind het niet op een democratische manier gegaan zijn. U nee. hebt verschrikkelijk veel druk op de heer Demmers uitgeoefend, omdat hij dan uh, op plaats laatst maar zei, nou, dan neem ik een verantwoording wel... Want hier wil ik niet mee samenwerken verder, eventueel. Ik denk dat het een beetje in die richting gegaan is. U bent daar niet duidelijk in hoe dat precies gegaan ik is. Ik heb net... Nee, meneer... Paap. Ja, u hebt gezegd, ja, we hebben niet zoveel druk uitgeoefend en dergelijke. Nou, dat hebt u zeker wel, want u heeft het nooit vrijwillig gedaan, uh, voorzitter. Dus ik wil wel gewoon zuiver het hele proces weten. Goed. Meneer Paap, ik heb net geduid dat wij stevig met elkaar hebben gesproken. Maar dat mag ook als volwassen mensen. Ja, en dan gaat het er stevig aan toe... Maar er is niemand geweest die iemand een mes op de keel heeft gezet of wat dan ook. Dus daar neem ik nadrukkelijk afstand van. U heeft er ook niet bij gezeten. En ik heb u gewezen op het democratisch stelsel. We gaan verder. Meneer Cohen, u heeft een vraag en daarna meneer Berendsen. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik ben het eigenlijk wel helemaal eens met meneer Paap wat u zegt. En uh, ik zou eigenlijk de vraag willen stellen aan meneer Demmers. Waarom uh, trekt u het niet in, die, die, die, dit, dit ontslag... Het is natuurlijk een hele gekke gang van zaken. Dat je onder druk, onder druk, dat je dan een ontslag moet, moet, moet aanvaarden. Terwijl er nog niets vaststaat. Sterker nog, er moet een onderzoek komen. En dat onderzoek, dat wordt nog een keertje geschreven, heel eenzijdig, vanuit één hoek. Dit, dit, dit slaat werkelijk nergens op. Het is verre van democrat, democratisch. Um, dit is een herhaling van de mening van meneer Paap. Uh, en daar heb ik net een helder antwoord op gegeven. Het niet nou, eens... Zo helder was dat niet, meneer de voorzitter. Want okay. u gebruikt termen als stevig en volwassen. Maar ja. u moet gewoon eens de feiten op een rijtje zetten. En gewoon zeggen wat u gezegd heeft tijdens dat gesprek. Allemaal die verhalen van aan de voorkant en het proces en we moeten het borgen. Gewoon concreet wezen. Ik heb net woorden als onacceptabel gebruikt over de mails. Maar dat was voordat u hier maar... kwam. Ja, sorry, maar ik moest uh, werken. Nee, nee, dat maar weet, ik, dat ik weet u ook. Ik ga in die zin ook niet herhalen, meneer Cohen. Nee, maar nee, ik herhaal niet. Ik ga niet herhalen, heb ik gezegd. Ik oh, zeg u, gaat niet dat u herhaalt. Ja, ik blijf bij hemzelf. Maar ik wil bovendien nog toevoegen: op het feit, de kennelijk is die vraag al gesteld. Maar ik weet dus uit ervaring hoe het in het college gaat. En in het college worden projecten regelmatig doorgesproken. In mijn tijd was dat wekelijks. En u kunt niet zeggen dat bepaalde dingen, dat die gewoon voorbij het college zijn gegaan. Dat kan niet. Goed, ik begrijp dat u in het college ook zit. Ik hoop dat u het begrijpt, ja. Goed, meneer Berensen. Dank u wel voorzitter. Ik wil even terug naar een uh, uitspraak die u net gedaan heeft over die 3000 meter. Ik uh, begrijp dat misschien uh, uh, wethouder Bluis daar nog op terugkomt omdat u net gezegd heeft en ik citeer daarover andere afspraken gemaakt zijn. Dan ben ik nieuwsgierig van wat dan die afspraken precies zijn. En dan wil ik toch nog even met u terug naar het, uh, het uh, onderzoeksrapport uh, uh, of liever zegt de opdracht. Eh, ...omdat het mij ook met name gaat over zeg maar, toch een wat breder trekken van eh, het hele gebeuren. Dus eh, wat mij betreft is, het niet, is het niet alleen belangrijk van wat nu eh, alleen die laatste correspondentie voor invloed gehad heeft... ...maar ik wil toch wel graag breder gezien hebben van wat nou eigenlijk... ...de hele procedure is geweest. En wat dat betreft raak ik een beetje in verwarring... Met de, ...als ik kijk naar de opdracht. Hè, want aan de ene kant wordt er gezegd... ...van integrisch, integrisch verricht onderzoek... ...naar de chronologische feiten en omstandigheden... ...in zaken het project Watertoerplein. Dus dat houdt voor mij in vanaf het allereerste begin. Dus dan gaan we terug naar het begin van deze raadsperiode. En de grondslagen van de besluitvorming... ...in zaken het voorgenoemd project. Ten einde stellen, enzovoort, enzovoort. Dus ik zou toch... Uh, ...daar nog wel wat duidelijkheid in over willen hebben van uh, waar richt zich dat onderzoek nou precies op. En uh, de VVD heeft al even aangegeven van, van uw rol precies daarin, want uh, het is een, uh, een, een objectief rapport moet het opleveren. Maar dan lees ik op pagina 5 wel dat wij zullen niet eerder overgaan tot het uitnodigen van de te interviewen personen... ...dan nadat hierover met u afstemming heeft plaatsgevonden... Um, hoe moet ik dat precies lezen Houdt dat in dat u kunt zeggen van nou die doen we maar niet of die doen we maar, maar wel of hoe moet ik dat precies lezen want uh, ik denk dat um, dat eigenlijk niet kan hè? Als, je, als je zeg maar praat over een objectief onderzoek dan zou dat toch in moeten houden dat uh, integrisch zelf bepaalt van wie ze wel en niet wil horen ik begin met het laatste meneer Berends Berends' excuses u heeft helemaal gelijk dat bepaal ik ook niet. Afstemming betekent in dit geval van dat wij worden geïnformeerd dat de mensen bijvoorbeeld in onze organisatie worden opgeroepen. Niet meer, niet minder. Daarom heb ik net ook gezegd, de onderzoeker wordt uitgenodigd hier in uw raad om tekst en uitleg te geven. En stelt u de, gewoon die vraag, heeft u voldoende toegang gehad, is er voldoende meegewerkt, noem het allemaal maar op. Is het onderzoek beïnvloed, ja of nee? Gewoon die vragen stellen. Dat zijn goede vragen. Die 3.000 vierkante meter, volgens mij heb ik daarvan gezegd dat dat volgens mij geen kader is. En ik niet weet of er andere afspraken zijn geweest. Omdat ik het eigenlijk minder relevant voor de bestuurlijke discussie vind op dit moment. Maar als de raad zegt, ik wil daar wel iets meer over horen. Dan kan wethouder Bluister iets over zeggen. Maar ik vond ze zelf minder relevant voor de hoofdvraag. Meneer Beerdersen, dat heb ik volgens mij gezegd. Ja? Dus het is aan u... Op reageren? Voor mij wel. Ik heb, ik heb toen dus straks al aangegeven bij, bij meneer Demmers dat, wat mij betreft, dat wel relevant is als we kijken naar het verleden. Eh, omdat wij in de, in de tijd hebben we aangenomen, zeg maar, de integrale planontwikkeling en naar mijn mening is pas veel later die 3000 meter eraan gekoppeld. En ik heb, en ik heb voor mezelf de vraag gesteld: van eh, stel je nou voor, als ik die, kop, van op die koppeling in het eerste begin. Uh, op de hoger geweest was, want dat vind ik namelijk heel erg beperkend... voor de mogelijkheden van de verschillende aanbieders... Uh -huh. dan, uh, had ik me, dan vraag, heb ik me voor de vraag gesteld... Van, was ik dan met dat kader op die manier akkoord gegaan? Dus vandaar dat ik het wel relevant vind. Ja, hij is wel relevant als je verder terug gaat kijken en dergelijke... maar even op dit moment, ik heb puur aan dit moment gekoppeld, meneer Berendsen... Maar... Ik wil met alle plezier wethouder Bluis uh, de gelegenheid geven, maar het kan ook op een later moment. Als we het over de inhoud echt gaan hebben. Ja? Goed? Zal ik hem ook helpen bewaken? Ja? Meneer Cohen. In 2014, in mijn tijd zo gezegd, was die 3000 vierkante meter was al een vaststaand feit. Dus het was een element uit het programma van IJzer. Dank voor de toevoeging. Ik, volgens mij zijn we in de eerste termijn rond geweest, tenzij er nog een vraag ter verduidelijking is of anderszins. Maar anders wil ik met u even kijken van, uh, is het wellicht zinvol om even tien minuten te schorsen, En dat we dan met de tweede termijn verder gaan. Is dat een idee? Ja? Nou, het is nu bijna half elf. Ik ga rondlopen rond tien over half elf en dan hoop ik u allemaal mee te krijgen deze zaal in.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 in de lucht haar hart dat schreeg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 Ja, dat klopt. See Things have never changed That's just the way it is How oh, but don't you believe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 Voor een commune, wie niet? Verdwenen zijn de zekste boes, je doet maar wat je wenst, meid. Ik vind zo'n jevrouw een doorkijkbloes, een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen, zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah. Zo'n leven is, is er ook in Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een Beetle die aan de hashis gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen, yeah, yeah, yeah, yeah.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 In Parijs, yeah yeah yeah. Peace, peace in Parijs, yeah yeah yeah yeah. yeah. En zo yeah yeah. yeah, yeah. En yeah, yeah, yeah, yeah. zo Mooi, man, demmers als u namens het college. Uh, merk je toch dat er toch um, vragen zijn? En er loopt nu wel, of er loopt een onderzoek op dit moment. Ik denk ook dat het goed is dat dat onderzoek loopt, maar het onderzoek is beperkt. Dat onderzoek beperkt zich eigenlijk tot het, uh, de, uh, het handelen van wethouder Demmers en uh, het gevolg daarvan mogelijk voor de besluitvorming rond het Watertorenplein. En voorzitter, zoals in eerste termijn al aangegeven, uh, ligt het breder. Zeker ook gelet op de beantwoording van hedenavond zijn er diverse vragen. Diverse vragen waar ik ook graag een antwoord op zou willen hebben. En waarom? Zoals in eerste termijn reeds gezegd... ik wil gewoon uitleg kunnen geven over het hele proces zoals dat gelopen is. En niet alleen ik, ook mijn fractie wil dat graag. Zodat we namelijk, en zo zeggen we het ook weer... het kader van het aanzien van het openbaar bestuur... waar we allemaal onderdeel van uitmaken... u en ik en alles zoals wij hier zitten... Um, recht kunnen doen aan het hele proces... en ook iets kunnen nalaten voor degene die op een gegeven moment het dossier moet overnemen... Daarom wil ik hier nogmaals het voorstel doen dat we een raadsonderzoek gaan opstarten. En ik wil eigenlijk aan de fractievoorzitters vragen om die intentie uit te spreken... om een raadsonderzoek op te starten, breed, vanaf het moment van de verkoop tot, uh, van de watertoren... tot op dit moment in een mogelijke opmaat naar een raadsenquête. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurlson. We gaan even het rondje bijlangs en dan kunnen... Het zijn allemaal fractievoorzitters die gelijk reageren en de anderen geef ik individueel het woord. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter. Um, mevrouw Gunnissen omschrijft het uh, zeer goed. Uh, wij hebben daar ook even kort over met elkaar gesproken. Um, uh, met name zeg maar t, uh, het idee om een raadsonderzoek te doen uh, vanaf de verkoop van de watertoren. Ik dacht vanuit, vanaf 2005 om dat echt raadsbreed te doen en dan ook alle... Uh, raadsleden, oud-wethouders, uh, huidige wethouderscollege... te kunnen interviewen. Um, uh, bij ons zit nog wel een beetje van... moeten we niet het onderzoek van het college afwachten? Omdat er toch een aantal uh, punten besproken worden. Maar dat is misschien wat ik aan de andere fractievoorzitters overlaat... of ze daar wat mee willen doen, ja of nee. Uh, wij kunnen in ieder geval dat voorstellen... en uh, bij deze de intentie dan ook, ook uitspreken dat wij daarmee akkoord gaan. Wat wij met name ook wel belangrijk vinden, en dat scheldt misschien ook wel van ons, onze partij in ieder geval, dat wij ook dan, hopelijk komt dat dan ook naar voren, dat wij open en transparant hebben kunnen reageren en kunnen oordelen over de plannen die voorgelegd, of voorgelegd waren op dat moment. Mevrouw Geurensen uh, noemde dat ook wel terecht op. Uh, dat, dat raakte mij ook enigszins. En het gaat dan over een beetje over wat is eerlijk en wat is niet eerlijk. Op het moment dat je uh, toch constant wordt uh, aangesproken als D66... met betrekking tot het Waartorenplein en dat op dat moment Springtij... waren wij denk ik 2,5 jaar geleden bijzonder open en transparanter over het feit... dat een van de architecten van Springtij uh, bestuurslid was van D66... Daar hebben wij ook nooit over gelogen. We hebben het zelfs voorgelegd aan de raad. En u was het daar allemaal mee eens. Dus dat wil ik in ieder geval even uit de wereld helpen. Publiekelijk. Dat was wat mij betreft uh, mijn betoog. Een ton nog een toevoeging te doen. Dat we in ieder geval achter de gekozen wijze van het college staan. Volledig achter dit college. En dat is misschien ook wel helder om aan te geven. En dat we alle begrip hebben voor het vrijwillige vertrek van wethouder Demmers. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Voor de duidelijkheid, het college heeft geen onderzoek gelast. Dat heeft de bestuursorgaan burgemeester gedaan. Aanvaard. Meneer Berens. Dank u wel, voorzitter. Um, ook bij OPZ leven heel veel vragen nog over zeg maar, de gevolgde procedure en alles wat daarmee samenhangt. En dan gaat het niet alleen maar om datgene van wat... ...uit de e-mails blijkt, maar ook zeg maar, in het verdere verleden van hoe de gang van zaken is geweest. En in die zin zullen wij ook het voorstel van mevrouw en van de VVD in ieder geval ondersteunen... ...voor een breed onderzoek met zeg maar, een opstart naar een mogelijke raadsenketen. We kunnen dan kijken natuurlijk wat in de tussentijd, want ik denk wel van dat het een, een, een aspect is wat we zelf op moeten nemen. En dan kunnen we altijd nog kijken van wat we eventueel uh, mee kunnen nemen uit het onderzoek wat het bestuursorgaan burgemeester, zoals u dat zo mooi zegt, uh, heeft opgeleverd. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Berendsen. Meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, het CDA steunt uh, uh, het feit om een raadsonderzoek in te stellen, of dat een raadsenquête moet worden en daar een verordening voor gemaakt moet worden, dat uh, moeten we nog maar eens bekijken. Maar uh, wij steunen dit, dat is nodig en ook vanaf de termijn die eerder genoemd is. Uh, ik wil u in ieder geval bedanken voor de uitleg die u gegeven heeft uh, en het proces zoals u dat geschilderd heeft. Dat proces hebben wij als raadsleden mee kunnen maken, elk uh, uh, raadslid. We zijn in een vroeg stadium ...gekend in uh, uh, waar het college op dat moment mee bezig was, in het seniorenconvent. En de volgende dag hebben wij de gelegenheid gehad, ook de raadsleden, alle raadsleden hier... ...om naar de mailwisseling uh, te kijken, uh, wat een belangrijk gegeven is en aanleiding voor dit debat. Dus die uh, mailwisseling was voor een ieder uh, te inzagen bij de griffie te krijgen in een vroeg stadium. Uh, u heeft verder op 20 oktober een, uh, uh, een mededeling aan de raad gestuurd. Uh, dat heeft u vanavond nog eens uh, uh, aangevuld en daarmee ook bevestigd. Ik moet zeggen dat ik met name de opzomming van de mailwisseling uh, was helder. We merkte ook dat het stil uh, was op dat moment hier in uh, deze, deze zaal. Uh, en ik begrijp uh, in ieder geval waarom uh, het mij wel wat gedaan heeft...